met het nos -journaal. In Israël is een kind van vier omgekomen. door een mortierbom uit de Gazastrook, meldt het Israëlische leger. Het jongetje werd geraakt in een auto bij een kiboets niet ver van de grens met de Gazastrook. Een volwassene in de auto is zwaar gewond. Het kind is de vierde Israëlische burger. die is omgekomen door de oorlog tussen Hamas en Israël, die op 8 juli uitbrak. NAVO-topman Rasmussen heeft kritiek op het Russische besluit om het hulpconvoy voor Lugansk de grens over te sturen. Rasmussen zegt dat het vragen oproept over het Russische motief om de vrachtwagens naar Oekraïne te sturen. Moskou beweert al weken dat er alleen hulpgoederen en eerste levensbehoeften in de truck zitten, maar Oekraïne is bang dat er ook wapens voor pro-Russische separatisten worden vervoerd. Rasmussen zegt verder dat Rusland opnieuw de soevereiniteit van Oekraïne heeft geschonden. Door zonder toestemming en zonder Kiev te informeren de grens over te steken. In plaats van te deescaleren laat Rusland de situatie verder uit de hand lopen, zegt de staatssecretaris generaal Premier Rutte zegt dat bruut geweld en radicalisme nooit zullen overwinnen. Na de ministerraad noemde hij de onthoofding van de Amerikaanse journalist James Foley door IS barbaars en onmenselijk. Tegen mensen die willen meedoen aan de strijd van de IS en andere terreurgroepen zijn allerlei maatregelen genomen, zei hij. Het kabinet werkt ook nog aan nieuwe maatregelen. Premier Rutte benadrukte dat de vrijheid van meningsuiting onbetwist is, maar dat daar grenzen aan zitten. Het kabinet wil dat het recht op een eerlijk proces in de grondwet komt te staan. Nu is het recht op een proces voor een onafhankelijk en onpartijdige rechter ook al de praktijk, maar het staat niet met zoveel woorden in de grondwet. De Eerste Kamer wil dat dat verandert en het kabinet sluit zich daar dus bij aan. En dan het weer. Vanavond tijdelijk droger. En vanuit het westen opklaringen, maar vannacht in de kustprovincies opnieuw buien. Morgen afwisselend wolken, zon en buien. Mogelijk met onweer. Het wordt morgen 16 tot 18 graden. Dit was het. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad zijn de meeste files aan het oplossen. Maar op de A1 Amersfoort Amsterdam blijft het druk bij Knoop Muidenberg. Daar staat 5 kilometer. Op de A2 Utrecht en Bos bij de Afrit Gelder Malzen 2. En bij Waardenburg nog eens 2 kilometer door een ongeluk. Op de A10 Zuid tussen de Raai en Knoop het 4 kilometer richting de A1. De linker is dicht. Op de A27 Utrecht Breda voor de brug. Voor Knoop het Gorkum, 2 kilometer. En een stukje verderop voor de brug nog eens 2 kilometer. Tot zover de verkeer.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 Shake, shake, shake, shake,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 Met je ogen die altijd stralen Jij kan de zon laten schijnen een droog ZANG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 FM op 106.9 is Zon Zee, Zandvoort en zomerhits. Ontspannen, lijk langs de boel.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 Zo zijn Welkom naar de start. Het zwembad, over richting het strand. Overal in Nederland.